ik met u over zou willen spreken vanmorgen, morgen, vindt u in Johannes 6, versen 6 tot 15. En wat ons daar wordt verhaald, dat is een teken, wederom een teken, het zoveelste. En net als alle andere wonderen bij Johannes noemt hij ze tekenen. En dat, dat lijkt me heel belangrijk, want ik ga geen lesje in Grieks geven, dat zou ik niet eens kunnen... Maar voor wat in de andere Evangeliën, uh, waarvoor in de andere evangelie andere woorden worden gebruikt, zoals dynamis, een krachtdaad, of ergon, een groot werk, of uh, terras, dat is dan een verbazingwekkende daad, gebruikt Johannes het woord semion. Dat gebruikt hij consequent als, er een, als Jezus een wonder doet, Hij noemt het dus een, een teken. Uh, nou, en een teken, dat is meer dan alleen maar een incident, een wonder dat op zichzelf staat. De vraag of een wonder op zichzelf kan staan. Maar goed, een teken dat uh, laat iets oplichten van datgene wat nog in volheid en heerlijkheid gaat komen. In de toekomst dus. Het evangelie van Johannes, dat is... staat eigenlijk min of meer apart van de andere drie wijkt daarvan af in die zin dat Matthäus, Marcus en Lucas eh, meer een chronologische volgorde aanhouden. Er zijn meer verschillen, maar onder andere ook dit. En dus de gebeurtenissen worden verhaald zoals ze zich achter elkaar hebben voorgedaan. Eh, bij Johannes is dat helemaal niet zo. Johannes heeft veel meer oog voor de profetie dan voor de chronologie, zou je kunnen zeggen. Het, het gaat bij Johannes om profetie die opgesloten ligt in de tekenen. En wat u misschien ook al weet is dat uh, Johannes zijn evangelie later heeft geschreven dan de andere apostelen. Dat wordt uh, algemeen aanvaard en daar ga ik ook vanuit uh, zo rond het jaar 90, eerder nog na dan ervoor, uh, heeft Johannes uh, zijn evangelie geschreven. Nou, algemeen aangenomen wordt ook dat Johannes erg oud is geworden. Nou, en eh, alles in de Bijbel, met alles in de Bijbel heeft God zijn plan. Alles heeft zijn betekenis. En, eh, nou ja, daarom ligt het min of meer voor de hand... dat Johannes, doordat hij zo oud is geworden... nou ja, ook meer ervaring heeft opgedaan... en misschien ook meer heeft geleerd dan de andere apostelen. Tot kennis is gekomen... Ja, die die anderen nog niet hadden. Nou, hij is onder andere tot het inzicht gekomen, Johannes dus... dat het koninkrijk van God nog niet direct zou aanbreken... maar dat het nog op zich liet wachten. Nou, dat schrijft Petrus trouwens ook in zijn brieven. De stemming in die vroege gemeente, die, die was dat... ja, Jezus elk moment terug kon komen. Maar... ...de vestiging van het Messiaanse Rijk op aarde... ...was er toen nog niet. En dat zou nog een poos uitblijven. En daar vindt Johannes... ...ook allerlei aanwijzingen voor. Althans, die geeft hij... ...in wat hij heeft opgeschreven. En ik neem ook aan dat hij dat heeft gezien, maar... ...goed, daar hebben we geen bewijzen voor. In een aantal tekenen... Wijst hij ons, wijst het Evangelie ons daar in ieder geval op? Nou, en het teken dat we vandaag voor het voetlicht willen halen, misschien inmiddels begrepen of opgezocht, is de wonderbare spijziging van de vijfduizend, ofwel de broodvermenigvuldiging. Even nog iets over tijdstip. Uh, het eerste wonderteken bij Johannes is de bruiloft te Kana. En het tweede teken was de genezing van de koninklijke hoveling. Dit is, meen ik, het vierde waar we het nu over hebben. Maar die eerste twee vindt plaats op de derde dag eigenlijk, na twee dagen. En nou, die derde dag heeft sowieso al een bijzondere betekenis, ook bij die bruiloft te kana. Maar hier gaat die betekenis nog wat, wat dieper. Want als Johannes vermeldt dat het. Uh, teken op de derde dag plaatsvindt, die is de tweede dus... dan, uh, ja... zou dat dan in het profetisch perspectief... waarin hij de dingen laat zien... niet de verborgen aanwijzing zijn... dat het koninkrijk niet direct zal baanbreken... maar pas later, namelijk op de derde dag. En als we hier de woorden van de van apostel Petrus leggen dat hier geen sprake is van vertraging... maar dat bij de heren één dag is als duizend jaar... en duizend jaar als één dag... dan valt er nog meer licht op deze aanduiding. Niets staat er zomaar. Met Die kennis is denk ik niet zo gewaagd om te stellen... dat wij in die tweede dag leven. En gelet op de tekenen... misschien zelfs wel aan het einde van die tweede dag... Maar ook, meer nog eigenlijk, gelet op de tijd zelf. De tweede periode van duizend jaar, na de komst van Yeshua, is bijna ten einde. De derde dag komt eraan. De derde dag, de derde periode van duizend jaar, de tijd, de tijd van het Messiaanse koninkrijk hier op aarde. De zevende dag op de tijdslijn van Genesis 1. Johannes laat door die tekenen, die wondertekenen zien, hoe het koninkrijk na een onderbreking baan zal breken. Maar dat niet alleen, hij laat ons ook zien wat er in die tussentijd gebeurt, voordat het zover is. Nou, elders in de evangelie wordt ook nog van een broodvermenigvuldiging gesproken, verhaald, en daar gaat het over 4000 mensen, mannen, eigenlijk, ja hier gaat het ook over mannen en dan gaat het over zeven broden en bij de vijfduizend, van die van vandaag dat is, is nog minder beschikbaar, er zijn maar vijf broden beschikbaar en twee visjes en in het eerste geval van die vierduizend waren er zeven manden, zeven korven over en hier zijn er twaalf over en al die getallen die hebben allemaal hun betekenis spreken allemaal van overvloed en, en in alle Beide gevallen was wat er beschikbaar was, stond in geen enkele verhouding tot wat er nodig was. En dan vragen we ons af, voorziet God ook nu nog op deze manier? Zeker wel, denk ik. Er zijn genoeg verhalen bekend dat God op een heel bijzondere wijze voorzag in voedsel. Kleine schaal, individueel, maar ook op grote schaal. Je wordt er in hongerlanden natuurlijk anders... tegen zo'n broodwonder aangekeken dan door ons hier in het Westen. Maar dat laat onverlet dat Johannes ons hier een voorafschaduwing geeft... van wat nog komen gaat, althans toen. Van wat toen nog moest komen. En dat gerealiseerd zou worden in de tijd dat de koning afwezig zou zijn. Dus nu. Maar dat betekent ook dat waar wij de nood van het tekort zien... wij niet moeten handelen naar het beetje dat we hebben ten opzichte van de grote nood. En niet moeten denken, ja, het stelt toch niks voor, laat maar zitten. Dat waren namelijk ook de gedachten van de discipelen. Ja, stuur ze maar naar huis, dat moeten wij hier. Wat we hebben is te verwaarlozen. Yeshua, die gebruikt ook het beetje waarmee het jongetje aankwam lopen met Andreas... En in zijn handen werd het vermenigvuldigd, alsmaar vermeerderd. En dat moet ook onze gezindheid bepalen, denk ik, als het gaat om het lenigen van de nood waarmee wij worden geconfronteerd. En bedenk daarbij ook, en dat heeft een diepe geestelijke betekenis, geestelijk, dat hij het armzalige beetje wat wij hem aan te bieden hebben, dat hij daarvan niet zegt, hou dat maar, want daar kan hij toch niets mee. En zo hoeven onze gebeden geen toonbeelden van gebedskunst te zijn. Hoe eenvoudig ze soms ook zijn, hoe kort misschien, dat je zegt, ja, wat is het nou eigenlijk? Hij zal ze niet afwijzen, maar aannemen en er het zijne mee doen. Door de voorbidder en hoge priester Yeshua, die dient in het hemels heiligdom. Maar nu eerst gebeurt het zelf, anders ben ik van achter naar voren aan het werken. Dit is een beetje een inleiding. En daartoe lees ik eerst de eerste vijf versen van het genoemde Bijbelgedeelte. Johannes 6, vers 1 tot 5. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Paasgaatfeest van de Joden was nabij... Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam. zei hij tegen Filippus, waar zullen wij broden kopen opdat deze mensen kunnen eten? Nou, hierna, daar begint het dus met hierna, waarna was dat? En dan moeten we dus even terug naar Johannes 5. Daar is Jezus in Jeruzalem, waarna de genezing van de verlanden in Bethesda, 38 jaar was hij ziek geweest, waar hij toen vervolgens door de Joodse leiders was afgewezen. En hij zei daar, ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar jullie nemen mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zul je aannemen. Nou, dat is een verwijzing naar de antichrist, die zich ook als de Messias zal presenteren, maar die in zijn eigen naam zal komen, en die zullen ze aannemen, daar... En in vers 46 zegt hij tegen de Joodse leiders: want als u Mozes geloofde, dan zou u ook in mij geloven, want die spreekt over mij. Met andere woorden, ik ben aangekondigd, ik ben voorzegd. allerlei manieren, allerlei beelden, maar als jullie zijn schriften niet geloven, hoe zullen jullie in mijn woorden geloven? Dat gaat gewoon niet. Nou hierna dus, na dit. Nadat de show in Jeruzalem was afgewezen, vertrok hij naar de overzijde van de zee van Galilea. En daar vond dus de broodverme deze broodvermenigvuldiging plaats. Eerst nog iets over de naam van dat meer. Meer van Tiberias, de zee van Tiberias. Uh, de Hebreeuwse naam is het uh, meer of de zee van Kinneret. Genezeret is daarvan afgeleid. Dat meer, dat heeft de vorm, maar vroeger denk ik nog meer dan nu... Een harp, daar kun je een harp in herkennen. In het Hebreeuws is dat het woord kinoor. Nou, bij wie denk je aan een harp? Wie speelt er in de Bijbel. Dan denk je aan David. Ja, precies. En nu geef ik een gedachte voor, of een onthulling... die ik in dit verband tegenkwam. In Psalm 49, vers 5, daar staat... Ik zal mijn verborgenheden onthullen bij de harp. Nou, waar heeft Yeshua, de zoon van David... Zijn geheimen, de geheimen van het koninkrijk, onthuld. Was het niet hier, was het niet ook hier, bij het meer van Kinneret, meer van de harp? Nu, in ieder geval in het teken van vandaag, er wordt nog meer onthuld. Yeshua is dus weer bij de zee. En we weten dat hij staat voor de volkerenzee, de volkerenwereld. En Galilea wordt het Galilea van de Heidenen genoemd. Nou, in dit beeld zien we dus weer de typologie die we op meer plaatsen tegenkomen, namelijk deze. Jezus is in Jeruzalem geweest, afgewezen, en hij wendt zich vervolgens tot de heidenen, tot de natie. Nou, dat is een teken wat zich hier uitgebeeld wordt. Een type van de tegenwoordige tussentijd. We moeten niet alleen letten op wat er gebeurt, maar ook op de situatie waarin het gebeurt. En daarvan schetst Johannes ons hier een duidelijk beeld. Lang niet alle, leggers, sorry, lang niet alle uitleggers doen dat op deze manier. Misschien dat ze het ook niet zien. En wat ik net al suggereerde, of Johannes zichzelf het bewust is geweest van die profetische betekenis van wat hij schilderde... Ik weet het niet, misschien wel. Maar we hoeven er niet aan te twijfelen... dat zijn inspirator, Gods geest, zijn pen zo bestuurd heeft... dat alle dingen hier op hun plaats staan. En wij het zojuist geschetste beeld voor ogen krijgen. De drie andere evangelisten die dit wonder... of, of dat van die 4000 ook verhaal, die het ook beschrijven... die doen het weer op hun manier... En dan krijg je weer een ander beeld. Maar Johannes doet het dus zo. Hij tekent de entourage, omgeving, situatie, om het teken te verstaan. En in vers 2 staat er dan. En hem volgde een grote schare, omdat ze de tekenen zagen die hij aan hen verrichtte. Allen die met ziekten en gebreken tot hem kwamen genas en herstelde hij doven, blinden, verlamden. En ook vandaag doet hij dat onder de volkeren als tekenen. Van zijn, koning, van zijn komende koninkrijk. En als we dan vers 3 lezen... dan wordt het beeld nog completer. Yeshua ging de berg op, naar boven dus. Hij voer op en werd verhoogd... en zat daar neer met zijn discipelen. We zien het voor ons. Hij wendt zich met het evangelie tot de heidenen... van waaruit velen, daar staan die grote scharen... tot hem komen. Zie ze zitten bij de zee van Tiberias, het gebied van de heidenen, terwijl hij zich inmiddels op de berg bevindt, boven. Afgewezen door Israël, wordt hij gepredikt onder de natieën. terwijl hij zelf gezeten is op de allerhoogste positie en van daaruit zijn hoge priesterlijk werk doet en zegent. Overvloedig zegend, zoals dat hier voor ons zo prachtig wordt uitgebeeld, aan het meer van Kinneret, bij de harp, waar hij verborgenheden onthult. En zo is dat totale beeld dat ons hier geschilderd wordt dus... een onthulling, een profetische schildering van de tegenwoordige tijd. En op deze manier, en vanuit deze context, kijken we naar wat hier gebeurt. Ik zeg het nog maar een keer. Er staat in vers 4, en het paasga, het feest van de Joden, was nabij... Ja, dat het hier het feest van de Joden wordt genoemd. En niet het feest van de Heer of het feest van Yahweh. Dat past eigenlijk helemaal in de sfeer die we steeds proeven. Bij het optreden van de fariseeën. En schriftgeleerden in hun twistgesprekken met de Messias. Zij worden ook heel vaak bedoeld. Als er een negatieve zin over de Joden wordt gesproken. En als we dan van het feest der Joden wordt gesproken... in plaats van de hoogtijdagen van Jawèh... dan moeten we toch zeggen dat het feest... van het oorspronkelijke hoge niveau... naar beneden is gezakt. Maar dat het Pascha bedoeld wordt... is zonder klaar, want dat staat er gewoon bij. En daar staat dit teken ook mee in verband... met de tijd. Daar wees Don van der Brand laatst ook op... van dat Jezus eigenlijk... het evangelie in Johannes... Dat speelt zich altijd af om de feesten, van feest tot feest. Dat heb ik ook nagekeken, dat klopt ook heel, bij Johannes. Goed, daar staat het dus mee, mee, mee in verband. De volgende dag namelijk, staat dan in hetzelfde hoofdstuk... dan maakt Yeshua aan de mensen duidelijk... dat het wonder van die vorige dag van hem sprak. Ik ben, het brood, ik ben dat brood des levens. Dat brood van die vorige dag, dat sprak van hem... Maar ondanks dat hij hun dat met het voorbeeld van het manna in de woestijn, waar ze zelf mee aan kwamen dragen, duidelijk maakte, werd hen dat niet in dank afgenomen, in tegendeel. En de reactie was dan ook, hoe kan hij dat zeggen? Hij is helemaal niet uit de hemel neergedaald. Hij is de zoon van Jozef, bij ons uit de straat. We kennen hem allemaal. Toen Jezus dan de ogen opsloeg, ga verder met vers 5, en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam. Zei hij tegen Philippus, waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij zelf wist wat hij zou gaan doen. Ja, dat hij het aan Philippus vroeg, dat zou Philippus kwam van Bethsaida, dat lag daar vlakbij. Maar goed, dat, dat weet ik ook niet. Maar hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Inderdaad, hij wist het. Net zo goed als dat hij wist hoe die discipelen zouden reageren. Maar doordat hij die vraag stelde, kwam hun kleingeloof aan het licht. Waarvoor hij ze overigens geen verwijten maakte. Nou, wat zij hadden aan middelen om brood te kopen, daar had je geen grote rekenkunst voor nodig. In één oogopslag zag je dat dat, je dat, dat niet ging lukken. Hm? En die vijf brood en die twee visjes van dat jongetje, dat door Andreas bij Jezus werd gebracht, dat gevoegd bij het geld wat ze hadden, moesten ze ermee. Goed bedoeld, die broden, en die visjes, maar neem dat kruimelwerk maar weer mee terug naar je vader en moeder en bedank ze maar vriendelijk. Ja, ja, kruimelwerk, nou ja, dat was het toch ook. Ja, maar hou nou even vast, we hebben het over een teken hier. En zelfs misschien nog wel over een teken in het teken. Heel dit gebeuren, hier staat bol van de symboliek, let maar op. Daar staat dat jongetje, hoe oud zou die geweest zijn, een jaar of twaalf misschien. Een kind, een mannelijk kind. Dat staat voor de kinderen van Israël. En nu gaat het brood van die kinderen... Toch niet naar de, het woord honden wil ik niet gebruiken, maar. Het staat wel naar de heidenen. Dat was toch niet de bedoeling? Dat er een lampje brandde bij ons. Wat kruimels leken, dat wordt met handen vol uitgegeven. En waar kwam het ook weer vandaan? Waar lag het begin? Bij het kind. Ja, dat kind van Israël. De zoon van Israël. De zoon van God. Ziet u hoe nauw we met dit volk wat ons heil betreft verbonden zijn, waar het brood vandaan komt? Wilt u dat? Lust u dat brood? Of wilt u zelfs geen ander brood? Terug naar het kleine beetje dat sapen. Als je buiten God en Jezus rekent, dan zie je alleen maar je eigen onmogelijkheden tegenover de grootte van de problemen. En dan liggen de antwoorden zoals die hier gegeven worden, ja, voor de hand. De vraag, de nood, die is ook enorm groot vaak. En wat je zelf als mens kunt bijdragen, ja, wat stelt het vaak voor? En Je moet vaak zoveel, er wordt van alles aan je gevraagd en van je verwacht. Je doet te weinig en je hebt te weinig, voor jezelf vind je dat. Wat stelt het allemaal voor? Nou, eigenlijk niks. Nou, daar kun je ook zo je ervaring mee hebben. Altijd maar weer tegen je eigen onmogelijkheden, je falen, je beperkingen oplopen. Het is denken en rekenen buiten de om. En dat is vermoeiend bezig zijn. Dat is frustrerend, dat is ook armoedig eigenlijk. Buiten Jezus omrekenen, ja, dat doet u misschien nooit. Maar gewoon zelf rekenen en plannen en beslissen. Want zo en zo en zo zou het toch kunnen? Dat is toch logisch? Dat ziet God toch ook wel? Je hebt het al voor hem uitgerekend. Hij hoeft alleen nog maar zijn fiat te geven. Ja, dat deden die discipelen ook. Die maakten hun eigen rekensommetje. Terwijl ze toch zo dicht in zijn nabijheid waren. Toch geen oog voor hem. Wie hij in werkelijkheid was. Dat kan je overkomen. Als je uitreddingen mee hebt gemaakt. En er doen zich nieuwe problemen voor. Dan ben je dat helemaal vergeten. Of je denkt, ja, dit is weer veel moeilijker. Dat kan toch niet. Geen herkenning van hem als heer van de overvloed, zoals hij zich hier openbaart. Nou, stuur ze maar weg en laat ze maar voor zichzelf zorgen. Wij kunnen dat niet. Er was een jongetje dat had vijf gerstenbroden en twee visjes bij zich. Vijf en twee. Hebben die ook nog een betekenis hier? Vast wel. De volgende dag namelijk, dat een eindje verderop, zegt Jezus dus, jullie verkijken je nu wel wat geweldige wonderen, het broodwonder dat je gisteren meegemaakt hebt. Maar dat was ik. En de tweede, het getal vijf. Vijf broden, vijfduizend mensen. In de andere evangelie staat dat ze in groepen van vijftig moesten gaan zitten. Waardschappen, vreemd woord. Vijf. Ja, getallen hebben allemaal een betekenis in de Bijbel. Vijf. Het getal van de genade. Vijf boeken van de Torah. Wie het brood hier geeft. Het is de belichaming van de Torah. Brood, waar spreekt het van? Spreekt ons of van het woord van God. Wat God zegt, wat God te zeggen heeft. Wat hij spreekt. Wat is het woord dat God spreekt? Dat is in wezen Yeshua zelf. Hij is het woord van God. Het vleesgeworden woord. Opgestaan wanneer? Bij het begin van de gersttoost. Op de dag van de eersteling scharven. Op dat moment. Dan staat Yeshua op uit de doden. Als de eersteling. Het gerst spreekt dus van nieuw leven. En het verwijst naar hem die de dood heeft overwonnen. En daarmee van leven. En daarmee zijn we dus weer bij de broden. De gerstenbroden. Die spreken van het brood. Het brood des levens. Het past allemaal in elkaar. En waarom van het leven? Ja, omdat wij. ...leven kunnen sinds de opstanding van Yeshua. Maar ja, daarvoor leefden de mensen toch ook. En de schepping toch ook. Ja, dat is ook zo. Of beter, dat lijkt zo. Het is schijn, want strikt genomen... ...wat wij hier op aarde zien... ...wat wij in onszelf hebben... ...dat is niet het echte leven. Wat wij leven noemen, dat noemt de Bijbel een stervensproces... Het is als met een bloem die van de wortel is afgesneden. Het ziet er nog wel mooi uit. Maar die gaat onroepelijk dood. Hij is die eigenlijk al. Maar het echte leven, dat is leven dat de dood achter zich heeft. Dat de dood heeft overwonnen. Waarom Yeshua? Om op te kunnen staan en de dood te overwinnen. En daar spreekt het brood van. En vandaar ook broden. En die twee vissen? Ja, een vis is van ouds het symbool voor het evangelie, het echte symbool Ja, en dat is wel mooi om het daarmee te verbinden, maar dat symbool is pas later ontstaan, dus dat moeten we laten liggen. Maar het is wel zo dat de eerste discipelen vissers waren. En wat ze werden, het waren vissers van mensen. En er is ook een sterrenbeeld, dat heet de vissen. Ik heb daar niet veel verstand van en van astrologie ook helemaal niet. Dus ik waag me daar verder ook niet aan, maar ik zeg er heel kort iets over. Want alles wat zich daar ver boven ons hoofd afspeelt... dat is daar simpel gezegd allemaal door onze schepper opgehangen... en het beweegt zich door die immense ruimte op zijn vingerwijzing. En na 2000 jaar in het tijdperk van de vissen te hebben geleefd... leven we nu in een overgang naar een ander sterrenbeeld. Van de waterman, Aquarius. En dan wordt bedoeld het sterrenbeeld, zoals dat er staat... in het lentepunt. Daar moet er me niks over vragen. Want dat weet ik verder niet. Maar wie het interessant vindt, en dat is het ook... Die, die kan er meer over vinden op allerlei sites die hierover gaan. Laat duidelijk zijn, ik heb het dus niet over horoscopen. Hè? Dat is heel iets anders. Hm? Kort gezegd... Ook de sterren vertellen ons dus dat we een nieuwe tijd, een nieuw tijdperk ingaan. En die sterren hebben het toch al eens eerder gesproken bij het ingaan van een nieuw tijdperk. Nu, terug naar de aarde. Twee benen op de grond. Maar niet al zo, daar in de groene heuvels van Galilea. Laat de mensen gaan zitten. Niet laat ze allemaal maar eens komen. We zitten allemaal in het gras... Het was er volop. Gaan zitten in de rusthouding. Relaxed. Dat is wat er bedoeld wordt met gaan zitten hier. Rust en gras. Dat is ook weer een bekend beeld. Ja? En zie dan wat er gebeurt. Er vindt een massale picknick plaats. Ze hoeven niets te halen. Ze hoeven nog niets te betalen. Ze hoeven niet te dringen. Of angst te kijken. Of ze misschien niet meer aan de beurt komen. Dat het op is. Nee, niets. Rust nu. Zitten in het gras. In waardschappen. Brood komt eraan. En je hoeft er niets voor te doen. Nou, zo gebeurt het hier. Hij doet mij nederliggen. Niet op kale, rotsige harde grond. Maar in het gras. Het evangelie is puur belofte. Niet een opleggen van lasten. van Je moet dit en je moet dat. God zegt. Ik ga jou leven geven. Ik ben je redder. Dat is wat er gebeurt. Hij is het die rust geeft. En dan gaat het in vers 11 als volgt verder. Jezus dan nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. Vijf broden dus en twee vissen en een zee van mensen voor zich. En dan dankt hij daarvoor en daarna gebeurt het wonder. In die volgorde was het gegaan. En zo herinnert Johannes het zich als hij het later allemaal weer opschrijft. Nadat Shua gedankt had. In andere Evangelie staat, hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel en sprak de zegen uit. Dat is hetzelfde. Dingen worden in de Bijbel dankzeggende gezegend. De zegen is gelegen in de dankzegging. Spreek ook van de, we niet met de bijbel, de drinkbeker van de dankzegging. En die wordt ook genoemd de drinkbeker van de zegening. Daarmee wordt hetzelfde bedoeld. Op het moment dat je God gaat danken, al is het nog zo onogelijk en klein, dan wordt het een zegen. Dan is het een zegen. En als je Hem niet dankt, dan is het geen zegen. En zo kan er voor allerlei dingen, zaken, wederwaardigheden, klein en groot, gedankt worden. Zelfs voor beproevingen en tegenslagen hoeft dan niet om te bidden. Niet voor de dingen op zichzelf, maar omdat God bij machten is om daardoorheen zijn zegen te geven wat je niet verwacht. En dan wordt die beproeving, teleurstelling, waaruit die ook bestaat, een zegen. Daar ligt dan de zegen in. Yeshua dankte. Dat wil zeggen, hij sprak de zegen uit, verdeelde het brood brak het, en nog een keer, en nog een keer, ja, en misschien nog een keer, en toen was het op. Meer was er niet, dat zal niemand verbazen. Hoe zullen de discipelen gekeken hebben, die er allemaal stonden met de neus bovenop? Misschien elkaar een beetje vragend aangekeken, wat zou hier gaan gebeuren? Nou, dat ging ze snel zien. Op was hier niet op. Bij wat ze zagen flitste misschien gelijk het beeld van die weduwe... met die fles met olie en die pot met meel door hun hoofd. U weet wel de tijd van Elia, die weduwe. Het bleef maar doorgaan. Veel tijd om na te denken, hadden ze niet. Hier, pak aan, ga rond en deel uit. Net zoveel als ieder lust. En dan wordt er gegeten. Niet maar een beetje, om de ergste honger te stillen. Net genoeg om thuis te komen maar tot ieder echt genoeg had en ze elkaar verzadigd en tevreden aankeken en er overal nog brood over was. Echt genoeg, ook vandaag, als hij uit laat delen van het levende brood, waar alles in zit wat u en ik nodig hebben. Het heeft een ongekende voedingswaarde. En waar zit hem dat dan in? Waar komt die kracht vandaan? Die komt uit dat leven dat 2000 jaar geleden aan het licht trad. Toen de grafsteen werd afgewenteld. Toen hij, die nu vanuit het hemels heiligdom. zijn brood aan u nog steeds uit laat delen. Hij die de banden van de dood verbrak. Uit dat leven, daar komt de kracht vandaan. Uit hem putten wij zijn vlees. Is waarlijk spijs. En zijn bloed is waarlijk drank. En dan vers 13. Ze verzamelden ze nu. En vulden twaalf manden met stukken van vijf gerstenbroden die overgebleven waren. Bij hen die gegeten hadden. Wat er overbleef was een veelvoud van waar ze mee begonnen waren. Die twaalf korven die spreken. Uiteraard zou ik willen zeggen van Israël. Al verliet hij aanvankelijk Jeruzalem. Hij laat niet varen wat zijn hand ooit begon. Israël kan dan wel ontrouw zijn, maar dat doet de trouw van God niet teniet. Hij komt weer bij zijn volk terug. Zij en wij leven van hetzelfde wonder. Het hoeft niet nog een keer verricht te worden. Twaalf manden staan al klaar. Ja, die manden kwamen die nou ineens vandaan. Ik weet het niet. Dat is van de vissers geleend bij het meer, ik weet het niet. Behalve dat dit teken ons vertelt wie Yeshua vandaag voor ons is en doet, spreekt het er ook over hoe het koninkrijk uiteindelijk alsnog gestalte zal krijgen en hoe dat leven ook weer deel zal worden van het volk Israël, van alle twaalf stammen. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, Hij is werkelijk de profeet. De profeet die in de wereld zou komen. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. Waar het om gaat is dat dit teken spreekt van de zegen nu. Terwijl hij in de hoogte gezeten is. Het gaat er nu niet om dat hij zijn koninkrijk gaat openbaren, of dat hij nu al als koning Jezus zou heersen, dat wilden ze wel. En ook in onze tijd, ook in de afgelopen 2000 jaar, heeft dat vaak gespeeld. Er zijn allerlei pogingen gedaan, door de kerk ook, door de macht aan zich te trekken... en door in de wereld te heersen, althans zeker te willen heersen... terwijl de boodschap werd verdonkere maand van De middeleeuwen en ook in de politiek hij heeft men met allerlei strijdlustige namen en slogans in partijen dat geprobeerd. Maar hij wil dat niet. Die tijd komt nog, namelijk als zijn koninkrijk in volheid geopenbaard zal worden. Nu is hij daarboven, geheel alleen op de berg en van daaruit zegent hij ons. De tijd dat zijn koninkrijk zal baanbreken, ja, wie zou willen beweren dat die nog ver weg is. De twee dagen, ze zijn zo goed als voorbij. De derde dag staat aan te breken. En wij, wij mogen uitzien naar wat hij binnenkort gaat openbaren. Gemeente Emanuel, misschien dat u alles wat u vanmorgen gehoord hebt al wist... Misschien een paar details niet, of het teken misschien niet zo gezien. En dan leven wij waarschijnlijk aan het einde van die tweede dag. We leven nog steeds in de vervulling van dit teken wat Johannes hier voor ons beschrijft. Ziet u dat? Beseft u, en ik zeg het ook tegen mezelf, wat er aan de hand is en waar wij ons bevinden in het plaatje dat Johannes ons 2000 jaar geleden schilderde, en dat ons hier wordt voorgehouden, zien wij onszelf anno nu, niet in Galilea, maar ergens anders onder de volken. Onder dezelfde hemel, als een waardschap, in de Alblaster waard, dan is het een ludieke woordspeling, maar het is natuurlijk veel meer. En in de allereerste plaats verwerkelijking van de profetie, het is concrete bediening. Wat hier gebeurt. Vanaf de berg. Uit de hemel. Door zijn apostelen. Ja, ik sta toevallig hier, maar ik durf me geen apostelen. Maar het gaat maar om het beeld. Dat maakt ook niet uit. Wordt het hier uitgedeeld. Nog steeds het brood van het leven. Vrijmaking van hen die gebonden zitten. Troost voor hen die treuren. Kracht voor hen die zwak zijn. Vergeving voor hen die belast zijn. Rust voor vermoeiden. Dat is allemaal dat brood. Oprichting van hen die letterlijk en figuurlijk aan de grond zitten. Sta op, kinderen van Israël. Het wordt u toegeroepen. Hier aan 1. Daar aan tien. Weer ergens anders misschien aan 350 of aan 5000 tegelijk. En hier, 50. In ieder geval een veelvoud van 5. Wel, vrienden, zusters en broeders, wat doen we daarmee met dat levende brood dat nu ook hier wordt uitgereikt. En net zo min als toen wordt er ook maar iemand overgeslagen. Geen man, geen vrouw, geen kind, geen jongeren, geen ouderen, geen blanke... of geen bruine, geen jood, geen oosteling, geen westeling. Het is er, overvloedig, in de bediening voor iedereen. En er blijft nog genoeg over. Twaalf manden vol. Ook Israël zal niets tekortkomen. Het brood, het is het brood dat smaakt... Brood waar kracht in zit, stilt uw honger, stilt onze honger naar vrede, ons verlangen naar troost en vergeving, daar mogen we naar verlangen. Blijvend. En het komt tot ons door en in woorden: woorden van leven, van liefde en genade. En wij weten dat allemaal. En dat is heel belangrijke kennis. Maar het wil als vaste spijs gegeten worden. Het is de geestelijke spijs die blijft niet maar tot de volgende maaltijd, maar tot in het eeuwige leven. Halleluja. Amen.